De gemeente werd vanzelf te willen zeggen van Psalm 24, en daarvan het derde en het vierde vers: Die zal door heren geleid, en zegen en gerechtigheid van God en God zijn zelfs ontvangen. Dit is Jacobs, dit is Jacobs, dit is het vroom geslacht dat naar God vraagt, zijn werd betracht en zoekt zijn aanschijn met verlangen. Verhoogt op boten nu de boog, rijst de eeuwige deuren, reist omhoog, opdat de koning mogen rijden. Wie is die vast zo groot en eer? Het is God almachtig machtig op het is God geweldig in het strijden. We noemen het derde en het vierde vers van Psalm 24. willen we lezen uit 2 Samuel, het zesde hoofdstuk van vers 12 tot en met 23. Toen doodschapte men de koning David, zeggende, de Heer heeft het huis van obed edom en al wat hij heeft gezegend onder haar wil. Zo ging David heen en haalde de gods uit het huis van Obert-Edom opwaarts in de stad Davids met vreugde. En het geschieden als zij de jaarlijk des Heren droegen, zes treden voorgetreden waren, dat hij ossen en gemest vee offerde. En David huppelde met alle macht voor het aangezicht des Heren, en David was omgord met een linnen lijfrok. Alzo brachten David en het Ganshuis het zout dadelijk des Heren op, met gejuichen, met geluiden bezuin. En het geschieden als ik des Heren in de stad Davids kwam, dat Michaël, zo'n dochter, door het venster uitzag. Als zij nu de koning David zag, springende en huppelende voor het aangezicht des Heren, verachtte ze hem in haar hart. Toen zij nu dadelijk des Heren inbrachten, stelden zij die in haar plaats in het midden der tent. Die David voor haar gespannen had. En David offerde brandoffers voor de here aangezegd en dankoffers. Als David geïnricht had het brandoffer en de dankoffers te offeren, zo zegende hij het volk in de naam des heeren der heerscharen. En hij deelde uit aan het ganse volk, aan de ganse menigten in van de mannen tot de vrouwen toe, aan een een broodkoek en een schoon stuk vlees en een fles wijn. Toen ging al dat volk heen en eikelke naar zijn huis. Als nu David tweede kwam om zijn huis te zegenen, ging Michaël zomersdag eruit, David tegemoet en zeide, hoe is heden de koning van Israël verheerlijkt, die zich heden voor de ogen van de dienstmaagden zijn de dienstknechten heeft ontbloot, gelijk een van de ijdele lieden zich onbeschaamdelijk ontbloot. Maar David zeide tot Michaël, voor het aangezicht des Heren, die mij verkoren heeft voor uw vader en voor zijn ganse huis, mij instellende tot een voorganger over het volk des Heren, over Israël, ja, ik zal spelen voor het aangezicht des Heren, ook zal ik mij nog geringer houden dan al zo, en zal nederig zijn in mijn ogen, en, men, en met de dienstwaagden waarvan gij gezegd hebt, met dezelfde zal ik verheerlijkt worden, Michaël, nu dokter, had geen kent tot de dag van haar dood toe. Onze hulp en onze verwachting zeg in de naam des Heren.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 Of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus de Heere, door den Heilige Geest. Amen. Zoeken wij het aangezekte Heer. Die Heer onder uw laag hangende oordelen en uw gerichten die over de aarde gaan mogen we vanavond nog samenkomen op deze plaats de tekenen van de tijd die uw gezegende profeet en leraar voorzegde die zijn gekomen de openbaring van de mens der zonde. Toont zich in alle gruwelijkheid. U hebt gewezen dat het zijn zou als de dagen van Noach. Men eet, men drinkt, men neemt en huwelijk en men geeft en huwelijk tot de dag dat U kwam. De mens heeft op de terreinen van het leven God overal buiten gedacht. En nu laat u niet uitschakelen, heren. Dan zult u tonen wat u eenmaal deed toen de eerste wereld onderging. In uw gerichten en grimmigheid. U hebt gewezen naar de dagen van Lot. En u noemt deze nog gruwelijker. Dan komt u te wijzen op de meest onnatuurlijke ...relaties die u ongenoegen hebben opgewekt... ...waardoor u de steden van Sodom, Gomorrah, Adama en Zeboem... ...hebben weggebrand van voor uw aangezicht. U hebt toen gezegd, zou ik voor Abraham verbergen wat ik doe. En als we dan de geest der profetie mogen waarnemen... Dan is het waar, uw oordeel kan niets dan vreselijk wezen. Maar u hebt ook gewaarschuwd dat het oordeel zal gaan beginnen van het huis gods. En dat grote oordeel hebt u gepredikt. Want dan zullen de wijze maagden en de dwaze maagden samen in slaap zijn. Dan is er geen stem en geen opmerking meer. In uw zichtbare kerk men dommelt de dommel van de doodslaap. Maar ook uw gemeente zonder werkzaamheden en een dode leidelijkheid teruggevallen als slapende maagden. Heere, wanneer we de ontwikkeling zien in uw zichtbare kerk op aarde... Dan zien we die tekenen, er is geen stem, nog opmerking. We zien het in de openbaring van uw inzettingen, die voor velen nog minder dan een gewoonte zijn geworden, en waar het gebruik van uw ordeningen steeds minder begeerd worden. En dat getuigt ook de lege plaatsen in de gemeente, van eigen gemeente en die lege plaatsen die getuigen dat we in slaap liggen o God het doet ons niets maar ook uw levende kerk op de aarde wordt daarin getekend het mocht zijn dat u nog een levend ontwaken gaf in het uur van uw komst en we beluisteren zullen de bruidegom genaakt, bereidt de lampen. Er zal dan onderzoek komen, heren, of we waarlijk olie in die lamp zullen hebben. En heren, dan mocht u ons ook doen beseffen dat we toch, ondanks deze ontzaglijke waarheid, nog samenkomen in uw huis. En dat ook het sacrament van de heilige doop dit uur bediend staat te worden tot een zeker bewijs dat u met uw kerk zijt en blijft tot de voleinding der wereld. Want zolang het woord nog bediend wordt, de sacramenten nog worden bediend, is dat een bewijs dat u nog steeds werkt en aan de toebrenging van uw gemeente nog arbeidt ...opdat uw huis vol worde. We denken bijzonder aan deze ouders met hun kinderen. Uw weldadigheid hebt u geopenbaard. U weet welke zorgen dat een kraambed geven kan... ...en de maanden daarvoor, maar ook daarna. En dan kent u elk gezin zoals het hier is... En nu weet u wat er aan dit uur voorbij ging, vooraf ging. En hoe ze hier nu zijn mogen, tot een toonbeeld van uw goddelijke verdraagzaamheid. En dat het teken van de heilige doop. dat straks op het voorhoofd van hun kinderen. tot een getuigenis zal zijn aangebracht. ze geestelijk werkzaamheden mogen geven. Met hun toebetrouwde kinderen. En dat die kinderen mogen delen in de rijke belofte van uw eeuwig woord. Het zaad zal de Heer dienen. En bedwing uw ogen van geween, uw ogen van tranen, want er is verwachting voor uw nakomelingen. En zij zullen uit het vijandsland land wederkomen. Zout u vandaag de prediking ook willen gebruiken zoals dat in uw goddelijke vinger ligt om het woord te brengen waar het is en waar u het wil en hoe dat u dat wil. U mocht een milde regen doen druipen, u mocht uw erfenis verkwikken wanneer ze moe en wanneer ze mat is geworden. En u mag nog opstaan in uw goddelijke kracht en goddelijke vermogens om ook vandaag uw kerk te bouwen als in de dagen van ouds. Er ligt nog ook een toezegging, heren, want u beloofde eenmaal aan Elia dat er nog zevenduizend waren die de knie voor Baal niet hadden gebogen. En u zult in het midden van uw kerk doen overblijven een ellendig en een arm volk en dat zal op de naam des Heren betrouwen. Mochten we elkaar u betrouwen met alle noden en zorgen in de gemeente van hen die in ziekenhuizen zijn, of die thuis ziek zijn, op leeftijd zijn, oud zijn, doen nog wonderen van waarachtige bekering. Denk aan de nood in ons vaderland. Denk aan die nood die meer en meer naar buiten openbaart door de besluiten van onze overheid, de maatregelen die ze nemen, waarin steeds maar weer blijkt dat ze u overal buiten hebben gesloten. Wat moet van zo'n overheid geworden, heren, die op de plaatsen zit waar eenmaal uw kinderen zaten? Wat zal er geworden van een regering die in sprekende daden betoont aan de kennis van uw wegen geen lust te hebben? En nog, heren, nu is het waar, nu kunnen we de oordelen afbieden. Maar er komt ook een tijd dat we de oordelen gaan aanbieden, omdat daar de kracht van uw goddelijke deugden in openbaar komen. Gedenkt ons nog naar het welbehagen tot uw volk. Laat woord en sacrament onder de duw van uw geest ook dit uur voor velen, tot geestelijke en eeuwige vertroosting zijn. Laat de reinigende kracht van uw genade in ons midden zijn, dat u nog wilde omzien naar Adams zonen en dochteren en gezegende koning, die aan de rechterhand van uw vader zet, en als die meerdere David uw eeuwige troonzetel hebt ingenomen, want u moet als koning Heersen, wilt u vanavond de kracht van uw koninklijke Heerlijkheid, uw bediening als Hoge Priester en uw wonderlijke lessen als profeet ons verlenen opdat u leven en het waar zou zijn... zo moet nu die koning eeuwige leven... bid elk met diep ontzag... denk aan de nood ook van onze gemeenten... aan allen die uw kerk dienen... die in het ambt mogen dienen... laat ook uw knecht vanavond onderwijs van boven ontvangen... om te mogen leren uit kracht van het onderwijs van den hemel... En dat om Uw wel Amen. Ik lees u nu het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kinderen. De hoogstam van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerst lucht dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen de storend zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, tezij wij van nieuws geboren worden. Dit leed ons de ondergang en besprengen met het water, waardoor ons de onreinheid, onze zielen, wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden en aan onszelf te hebben, ons voor God te veropmoedigen, en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des vaders en des zoons en des heilige geestes. Maar als wij gedoopt worden in de naam des vaders, dus zo betuigd en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of dan onze beste keren wil. En als we in de naam des Zons gedoopt worden, zo verzekert ons de Zoon dat Hij ons wast in Zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap Zijns dood en Zijn de wederopstanding inlijvende, also dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des heilige geestes, zo verzekert ons de heilige geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen. En ons tot lidmaten van Christus' heilige wil, ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonde en de dagelijkse vernieuwing ons levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente daaruit verkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, en alle verbonden twee delen begrepen zijn, zullen wij kweden van God de doof vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, of er de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nogthans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ook zonder hun weten dat verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en als ze we ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de Vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende zeggen in Genesis 17, vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen U zaad na U in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om U te zijn tot een God en U zaad na U. Dit betuigt ook Petrus met handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want U komt de belofte toe en Uw kinderen en allen die er verre zijn, zoveel als hij de Heer onze God toeroepen zal. Daarom heeft Hormaas bevolen hen te besnijden, terwijl ik een zegel dat verbond en de gerechtigheid is dus gelos was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, naar Marcus 10, vers 16. Terwijl nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond, Dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opvasten hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God. Gij die naar uw streng de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de rode zee verdronken hebt en uw volk Israëls droogvoed daardoor geleid door het welk de dood beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inleiden. Opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgend vrolijk dragen mogen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om u in het getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus. Uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door Hem. Om ten Heere Jezus Christus, Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Verzoek nu de ouders op te staan. Geliefden in de Heere Christus, ik heb gehoord dat de op een ordening Gods is, ...om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we hem tot het einde... ...en niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt... ...zult gij van uw entwege hierop ongevenstelijk antwoorden. eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn... En daarom aan allerhang de ellendigheid ja aan de verdoemenis zelf onderworpen of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaat zijn de gemeente behoren gedoopte te wezen ten andere of ge de leer die in het oude en nieuwe testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend te verachtigen en de volkomen leerde zaligheid te wezen. En ten derde, of geen die belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan ge vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. En geliefde ouders, wat is dan hier op uw antwoord? geliefde ouders ongetwijfeld is het voor u en ook voor het u toebetrouwde zaad een bijzonder ogenblik een ogenblik waar we toch wel met enige nadruk op mogen wijzen dat de Heer ons nog niet moe geworden is en dat de Heer nog geen is gemaakt heeft en dat hij het honen van zijn naam het verkrachten van zijn woord en wet nog niet met zulke straffen gestraft heeft waarmee andere naties buiten ons te tekenen dragen ik bedoel dat de kandelaar van zijn woord van ons nog niet is weggenomen Wanneer we de ontwikkeling zien, in de tijd waar u hier nu staat, met uw kinderen, dan kan soms een bange nood, een bange zorg ons bezetten. En dat heeft te maken natuurlijk met een terugdenken. En of dan terugdenken, dan denk ik aan al die oude leraars waarmee gediend hebben, met die oude kerkenraadsleden waar we samen de kerk mee dienden. Met de kinderen gods en de grote gezelschappen die we samen mochten beleven. En dan zien we een openbaring in deze tijd die mij grote zorgen kan baren. Wat zal er geworden? En dan kom ik waar ik eigenlijk even iets van wil zeggen tegen u. Namelijk, op de doopzitting herinneren wij u altijd aan het zo treffende doopformulier. En dan nodigen we de doopouders uit. Lees dit formulier nu eens door, eer dat je voor het aangezicht des Heden staat. Niet alleen dat het een heilig sacrament is, het heilige tekens en een heilig gebruik. Maar wat heeft de Heer in de verwoording in dat zo treffend formulier als een vraag aan u voorgelegd. Veel dingen, veel vragen als u geluisterd hebt. Maar ik dacht bij het lezen van dit formulier, ten andere, of ge de leer, die in het oude en nieuwe testament en in de artikelen dat christelijke geloofs begrepen is en de christelijke kerk al hier geleerd wordt dan ging het om de leer en wat die leer betreft die moest grond hebben in het woord ze is verwoord in onze zo treffende en ze wordt al hier geleerd en als je die vraag dan stelt dan is dat een zaak die naar u toekomt de leer en de vraag die naar mij toekomt want een leer luisteren dan moet je een leer brengen en leer ik nou nog precies eender zoals bijvoorbeeld Dominique Kester leerde en die oude dominees leer ik nou nog precies eender als u de prediking beluistert en u zou thuis die oude leraars nalezen. Ja, maar dat is nogal wat wat ik zeg. Leest u ze na? Wat leest u eigenlijk? Bent u ermee bezig? Met die dingen van ons koninkrijk? Voor u en uw kinderen? En u maakt geen gebruik met de middelen? De leer. En ik hoef tegen u niet te vertellen dat die leer struikelt op de straten als u de kranten leest kerkelijke bladen leest kerkblaadjes leest nou is dat de leer van de oude en dan heb u gezegd dat die leer begrepen in de dags dat u die bekend dus beleid wil dat zeggen als de waarachtige en de volkomen leer tot de zaligheid dus een leer die de Gemeenschap met God doet beleven. Die de verborgen omgangen met God doet ervaren. Want als de leer dat niet doet, dan is het een halve leer. Het gaat er niet over wat voorwerpelijk gezegd wordt, maar wat we bevindelijk en persoonlijk daarvan beleven, ervaren. Wij beleiden. Dat het een waarachtige leer is. Dat het een volkomen leer is. En dat het een leer is die onze zaligheid betreft. En dat zaligheid, dat betekent de herstelde gemeenschap met God. En daar heb u jou op gezegd. Dus ik verwacht, God verwacht het van u. Dat u straks met die kinderen niet alleen praat. over kleding dat ze dragen. Ook over praten hoor, ook. En wat ze meebrengen thuis, als leesmateriaal. Maar dat u de tijd neemt om met uw kinderen over de leer te praten. Die leer, hoe God aan zijn eer komt in de kerk aan de zaal. Degene die hier voor het eerst staan zullen zeggen wat een wonderlijke vraag. Hoe kan je nu met je kinderen daar nu over praten? Ja, maar die tijd komt vroeg genoeg. En degene die voor hier staat... en wie kinderen, kleutertjes, op school... al wat meer vatbaar worden... voor de dingen... praat u met uw kinderen als ze bekeerd moeten worden. Handelt u met uw kinderen... over het vasthouden van de leerdaar wat moet u de kinderen straks dan zeggen? Als u dat niet zou doen. En ze verdrinken in de wereld waarin we leven. zeggen maar vader en moeder u hebt ons verhoogd, ook nog nooit over gepraat. En u hebt het allemaal maar goed gevonden. En u hebt het allemaal goed gekeurd. Zullen dan die kinderen die u nu voor de doop houdt. Straks een beschuldigende vinger naar u uitsteken. De leer die naar de godszaligheid is gemeente, jong en oud, de leden naar de godzaligheid is. Hoe ver is het opgebonden? Zijn de bijbellezingen niet een stuk liefhebberij geworden voor de enkelingen? Waar zijn uw kinderen? Wat is de jeugd? Kunt u ze makkelijk thuis laten? Ja maar, repetitie. Ik heb nog wat werk te doen. Misschien nog een krantenwijkje misschien weet je wat. Dan nou, mocht het ons toch wat bezetten. Onze ontzaglijke verantwoordelijkheid. We leven in de tijd dat dat nog een nadruk krijgt. De verantwoordelijkheid van de mens. Ja wat is die verantwoordelijkheid? Bent u bezig? Met de dingen van Gods koninkrijk? Leest u? Onderzoekt u? Bespreekt u? Bidt u? Zucht u met uw kinderen? Ja dat wou ik toch even kwijt ziet u. Te midden van de tijd waarin de heren nog... Zijn vuur en haagstede niet wegneemt. Waarin er nog een overblijfsel is. naar de verkiezing van de goddelijke genade. Dat er een haasten en een spoeden om des leven wil zijn. De prediking is nu onduidelijk. Het bloed van het lam, reinig van de zonde. We gaan na de bediening van de doop de ouders toezingen. De zegenbeden van 134, dat zit de zegen op uw en dat doen we dan naar gebruik. Staande. Janne Jacoba, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Stapje. Komt u maar. Willemtje, ik doop u. In de naam des vaders. En des zoons. En des heilige geestes. Nou, weet ik. Dirkje, ik doop u. In de naam des vaders. En de zoons en als Heilige Geestes. Komt u Lentje ik doop u in de naam des Vaders en de Zoons en des Heilige Geestes. Jannie, Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geest. Fenisje, ik doop u. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Kom maar. Teunis, ik doop u met ik erbij. Ik doop u in de naam des Vaders. En des Zoons. En des Heilige Geestes. Marinus Frederik, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Maatje, ik doop u in de naam des vaders en de zons. en de heilige geestes. Amen. Deze dobbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en als u tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige dood bezegeld en bekrachtigd. wij bidden u ook door Hem, uw lieve Zoon, dat Gij deze kinderen met uw heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden. En in de nere Jezus Christus was en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel in zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw zoon, Jezus Christus, met schade en heilige geest, de enige waarachtige God, even geluk te loven en te prijzen. Amen. Wij zingen Psalm 68, de versen 12 en 13. Het twaalfde vers, dan mogen in zegen pral uw voet. En het dertiende, looft God in zijn gemeente alom. Psalm 68, de versen 12 en 13. In vervolg van onze bijbellezing over David, vragen we vanavond uw aandacht voor 2 Samuel 6. Ik dacht met u door te nemen de versen 12 tot en met 15. 2 Samuel 6, 12 tot en met 15, ik lees... Vers 12, toen boodschapte men de koning David. In 15, al zo bracht David en zijn ganse huis Israël de ark des Heren op. En wat ertussen ons wordt geleerd. Ik dacht vanavond met u te denken over de ark gods naar Davids stad. De ark gods naar David lees drie zaken, Davids blijdschap, Davids offers en Davids beleidenis. Ja. De ark gods naar Davids stad. We lezen van de beleidschap van David, van de offers van David en van zijn beleidenis. Geef Gods geest daarvan getuigenis. Het thema is niet onduidelijk. Het is wel wonderlijk, want immers de vorige Bijbellezing heeft ook al onze aandacht gevraagd voor David en de ark en het huis gods waar die ark naartoe gebracht moest worden, waar David immers een tent voor zou maken. En al die pogingen die hebben alleen maar vragen achtergelaten. Onbegrijpelijke vragen. Verbijsterende dingen zelfs. Het was toch alles zo goed overdacht? De nieuwe wagen, de innerlijke begeerte om de ark Gods in de Godstad te hebben en dan eindigt het in de dood. En in plaats dat de tocht van Keriadarwa in Jeruzalem komt te eindigen. We hebben dat in de vorige Bijbellezing geprobeerd duidelijk te maken. Eindigt het in Perazza. In een breuk, in een scheur. Want David noemde die naam Perazza. Dat wil zeggen, heren, in plaats zijn ganse huis. Dat is een eeuwig wonder. Want nu gaat de Heere de rijkdom van de bediening tonen. daarbij bij een levietengeslacht, want Oba het Edom komt ook uit dat levietengeslacht. En de wijze waarop hij met die ark omgaat, die ark bewaart, koestert. Als een wonder vindt dat hij onder zijn dak is, komt de Heere daarin mee. En de Heer die toont de zegeningen van zijn eeuwig verbond. Juist op die plaats. Juist daar. En dat gerucht dat God zijn bijzondere zegen afdrukt. En zijn bijzondere weldadigheid komt te tonen. Kan natuurlijk niet verborgen blijven. Het is dus een bewijs van een wandel. In de vreze Gods. En aan die vreze Gods geeft God getuigenis. Luistert u mee vandaag? En die vreze Gods heeft ook zijn onlosmakelijke vrucht. En die vreze Gods, die straalt uit naar buiten. Dat is de zuurdesem die alles doorzuurt. Dus dat is de salving van de heilige die zijn getuigenis geeft. En die vrezen Gods, daarin, obed Edom, daar gaat een gerucht van uit. Van de vrezen Gods, van Gods goedkeuring dus. We horen zo weinig. Van het getuigende leven. Niet van pratende mensen. En werkzame mensen. En ijverige mensen. Als moet gaan we een week naar Amsterdam mensen. Om te voleren. En we lopen de grote steden af. En we gaan zelfs naar het buitenland. Wat een actie allemaal. Verbieden we? Ach dat bedoel ik niet. Maar we gaan natuurlijk in de diepste zin of Gods gunst en Gods goedkeuring daaraan verbonden is. En dan wordt dat hier op een duidelijke wijze geleerd. Gods woord zegt het. Obed-edom, daar gaat geur vanuit, drie maanden lang. De Heere heeft het huis van Obed-edom en al wat hij gezegend om... Om de ark Gods wil. Dus delen in de bijzondere gemeenschap. En nu kan ik natuurlijk daar best overbrengen. Het delen in de gemeenschap van hem. Die in die ark afgeschaduwd is. De Hebreeënbrief is daar niet onduidelijk over. De bediening van hem die het lam is die de Gods, de Gods genoemd wordt. Delend in die gemeenschap zullen de zegeningen en de wonderen niet achterwege blijven. En dan gaat er een gerucht uit, een gerucht naar buiten. En dat gerucht dat wordt gebracht in Jeruzalem. David heeft die stad even veroverd op Jebes en heeft het de stad Gods. Hij heeft het de stad Davids genoemd, omdat God het als een gunst gegeven had. En dan denk ik, proberen het genadeleven daarin te vinden, dat er op een zeker moment mensen gekomen zijn en die hebben gevraagd, mogen we de koning spreken? Waar gaat het over? Over de ark... Gaat het over de ark. Ja, het gaat over Obed-Edom. En dan denk ik, als David die boodschap hoort dat het over de ark gaat en over Ebed-Edom, dat hij weet wat dat betekent en hij heeft die mensen onmiddellijk ontvangen en gezegd, wat is er? En vertelt het dus. En wat is er met die ark? En wat is er met dat geslacht? ...en dan zie ik die mensen staan... ...die dat verstaan hebben... ...van de vreze gods... ...en van de vruchten van... ...want je gelooft toch niet... ...dat de wereld die boodschap bij David gebruikte... ...dat gelooft u toch niet... ...maar dat waren mensen... ...die innerlijk verbonden waren... ...aan kanker ...en aan de dienste zeer. ...en dan heeft David geluisterd... ...en dan kan ik indenken dat zijn hart van vreugde is opgesprongen. God is nog niet gans en gaar geweken. Want u kan weten, daar hebben we de vorige keer uw aandacht ook over gevraagd. En David vreesde de heren dezelfde dagen. En hij zeide, hoe zal de ark des heren... Tot me komen. Hij kon dat niet oplossen. Hij kon dat niet invullen. Hoe zal die ark des heren tot me komen? Hij zegt niet: Hoe kom ik tot de ark? Maar hoe komt de ark tot mij? Dat je dat ook even overdenken? in onze donkere dagen: van uh, lokken en trekken en gaan. En dat daar tegenover een erfdeel is, die dat weet dat allemaal wel en die ziet dat allemaal wel liggen, maar die kunnen er net niet komen, begrijpt u. En ik hou nog maar altijd vast aan die oude taal, zolang de Heer me adem geeft, dat er een erfdeel op aarde is, die ziet dat al alles, maar die hebben geen handen om erbij te komen. En die hebben geen voeten om daar naartoe te gaan. En dat is geen dode leidelijkheid. Maar dat is de beleidenis van de kerk van de eeuwen. Dat het verrachte geloof als een levende plant in de zieke plant. In zichzelf geen werkzaamheden maken kan. Maar dat het de geest gods is die de ziel opnieuw niet werkzaam maakt. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. O God ben je ook dan toch niet vergeten. En dat heeft in zijn ziel vrijmoedigheid gegeven. Dat getuigenis is aangeslagen in zijn ziel. En toen is er een wonderlijke betrekking gekomen. En de innerlijke begeerte om die ark gods op de plaats te brengen waar God hem hebben wil. En dan gaan we enkele dingen met elkaar overdenken. Daarin... Obad-Edoms gezin wisten ze hoe ze met de ark moesten omgaan. En daar gaf God zo'n goedkeuring over. Vind je dat een moeilijke zaak? Nog eens zeggen. In dat huis van Obad-Edom wisten ze hoe ze met die ark moesten omgaan. En dan betoonde God om ze goedkeuring erover te geven. En ze zegen eraan te verbinden. En ik denk dat dat een van de wonderen is die de Heer door genade zijn kinderen komt te leren. En dat deed me vanmiddag in mijn overdenking over deze stof. Vragen, vragen en nog eens vragen stellen. Vragen, hoe gaat u met Gods woord om? Nou oh ja domene, S'morgens, Nou, die, mijn man die gaat er zo vroeg uit weet je en uh, dan komen die kinderen naar school die moeten naar school en uh, er is zijn ontzettend veel werk kan en je rekt de tafel en dan moet er maar gauw gedankt worden want we hebben geen tijd eigenlijk, begrijpt u en tussen de middag ja, dat, dat, dan is het wel eens moeilijk maar dat probeer ik dan toch nog wel een paar versies. en dan zitten de kinderen al een beetje te remelen op de stoel niet te lang hoor ach, zomaar opmerking bedoel ik niet ironisch het is ernstig. Hoe gaat u met Gods woord doen? Nog een vraag die bij me kwam. Hoe gaat u met de prediking om? Wat doet u met de prediking? Neemt u die mee? Bepraat u die, die als man en vrouw? Of kom je thuis en ja het is tijd een kopje koffie drinken. We ging het over? Ja ging daar eigenlijk over. Ja het, het moet eigenlijk. Uh, welk hoofdstuk? Ja waar ging het eigenlijk over? Dan moet ik eens even aan die buren vragen. Hoe heeft die ik erover gepreekt? Hoe, hoe gaat u met de prediking om? En hoe gaat u met de leidingen om die God met zijn kinderen houdt? Als het goed is en waar is, worden die in de prediking verwoord. Een prediking die de leiding met Gods kinderen niet weergeeft, is een ijdele prediking, dat is hooguit voorwerpelijk. ...zuiver. Maar dan is het niet meer... ...als een geldbuidel waar geen geld in zit. Hoe gaat u... ...met de leidingen om... ...die als goed is, zei ik in de prediking... ...verwoord, heb je meegeluisterd ...en gedacht, hey, tot je tot hiertoe. En dan... ...ja, toen moest ik het laten liggen. En dan... ...toen zag ik het... ...en dan naar mijn werk. En zei, u weet het, ik sta ervoor... ...maar hoe ik erachter moet komen... ...weet ik het niet... Dan komt er een innerlijk verlangen om de gangen van die vorstenheer aan zijn volk te laten blijken. Dat is zomaar vragen die daaruit opkomen. Omdat er. En dat is ook een doelstelling, zekerlijk. De verantwoordelijkheid van de mens. Je moet je toch laten functioneren. Anders kom je in je leidelijke prediking. Dan gaat het over de verkiezingen en over het zwalwagen en de mens die er niks aan doen kan. Mens laat die verantwoordelijkheid voelen. Nou voelt het dus, David krijgt een boodschapje. Een ingrijpende boodschap. Toen boodschapte men de koning David, zeggende de heer heeft het huis van Obed-Edom en al wat hij heeft gezegend om de ark Gods wil. En wordt heel kort in dit vers genoemd, zo ging David heen en haalde de ark gods uit het huis van Obed-Edom opwaarts in de stad David en met vreugde. Dat is een korte zin. Maar weet u wat nou zo'n wonder is? Dat de geschiedschrijver dat zo heel breed heeft laten beschrijven in het boek van de kronieken. En daarom worden we in die kronieken die handelen over het koningschap op zo'n duidelijke wijze weergegeven, eh, hoe dat nou allemaal gebeurd is. Want David heeft wel lessen van de heren geleerd. En het blijkt dat die drie maanden voor hem, een vruchtbare tijd geweest zijn. Want er is een ziel, in zijn ziel een vruchtbaar onderzoek geweest. Niet, niet om met God te twisten, maar om zijn vragen aan de heren voor te leggen. Heren, Mag ik het nadoen? Niet nadoen in de zin van ijdele dingen, maar proberen om te begrijpen wat David daar beleefd heeft. Heren, waarin ben ik mis geweest? Waarin heb ik het verkeerd gezien? Want hij gaat die schuld niet leggen bij die zonen van Abinadab maar hij krijgt een innerlijk onderzoek. Heer, waar ging het mis? En wat was fout? En wat was het? U weet het, Heer. Het was uit de liefde. Maar, maar in de liefde kan je dwalen. Geloof je niet dat hij dat gezegd heeft? Maar, Heer, één ding heb ik geleerd: in het recht dwaalt u niet. Wat zegt u? In de liefde kan een kind Gods dwalen. Doorroei, maar in het recht niet mensen. En waarom zeg ik dat tegen u? Wel toen daar de zaken vastliepen, toen heeft de Heere recht gedaan en recht geoefend. En dat heeft David aan het werk gezet. En in innerlijk onderzoek om de zaak op te lossen, want er was een opgeloste zaak. Uh, hoor je daar ook nog wel eens wat van? Van mensen met een onopgeloste zaak. Of wordt dat ook al een beetje moeilijk om dat te begrijpen in onze tijd? Zou het kunnen dat er te weinig onderwijs over gebeurt? En dat we zelfs over zaken niet eens meer praten? En dat we handelen? Je hoort het toch bij, man, zinkt! Maar hier is David met een onopgeloste zaak blijven zitten. En nu heeft de Heere hem daar onderwijs gegeven. En terwijl hij daar in Jeruzalem drie maanden verkeert, komt er plotseling, komt er ze te zeggen, daar moet je luisteren. De Heer is nog niet gang en gaar van ons geweken. Daar gebeuren wonderen daar. Op die plaats waar u gezegd hebt, er is een grote scheur gescheurd. Daar ben ik gekomen. En daar heeft de Heer zijn weldadigheid gedaan. En toen zei ik, wat zo heel kort in dat twaalfde vers staat, dat is zo uitvoerig in de kronieken beschreven. Mag ik dat proberen u duidelijk te maken? En David... Maakte zich huizen in zijn stad. En hij bereidde voor de ark God zijn plaats. En spande een tent voor haar. En die ark die moet nog opgehaald worden. Even denken. Maar als David die boodschap hoort. krijgt hij zoveel geloof. en zoveel krediet op God. Dat hij bij wijze van spreken met die oude kerk kan zeggen. En de here zal het voor mij welenden. Krijgt hij geloof dat God zijn zaken zal oplossen. En dat de here zijn zaken in het licht zal brengen. Het moet allemaal nog gebeuren. Bunyan die had soms een verrekijker voor zijn ogen. En dan zag hij uit de verte allemaal wat God aan zijn kerk beloofd had. En daar had hij zoveel krediet voor. Als je daarna vraagt, hoe zal, zegt de Heer, dat zal alles straks je deel worden. En hier mag David met de verrekijker van het geloof, want die gaat er in Jeruzalem aan het werk. En die gaat er een tent bouwen. Een tent? Tabernakel? Ja, want de tabernakel zelf, die was niet in Jeruzalem, hè. U weet dat de tempel en de tabernakel gescheiden waren. Die tabernakel die stond in Gibia. Waarom ging David dan in Gibia die tent niet halen? Waarom? Omdat diep in zijn hart, en dat komt straks in vervolg openbaar, het toen al in zijn hart was om de Heer een huis te bouwen. Ja, het is een innerlijk verlangen om de dienst des Heeren in alle luister in de stad Gods te gaan opbouwen. En wat doet die man dan nog meer? Hij heeft een lesje geleerd in die drie maanden. Want hij is gaan zoeken in de schrift hoe God wilde dat je met de ark omging. En wat de Heere bepaald had ten opzichte van het verblijf van de ark, het dragen van de ark, de wijze hoe men met die ark moest omgaan. En toen is de schrift voor hem geopend en dat blijkt uit de vrucht. Mee Natuurlijk, als de scherp voor niemand open gaat, dan wordt de vrucht bewijsterd. En dat wordt nou hier ook bewezen. En wat gaat dan David doen? Wat God eenmaal in de wetgeving aan Mozes geleerd had. Zal ik u dat voorlezen? Ik lees en David zeide, niemand mag de ark gods dragen. Hoor die, Niet meer op die wagen. Niemand mag die ark dragen dan de levieten, want die heeft de heren verkoren om de ark gods te dragen en om hem te dienen in eeuwigheid. En ook vergaderde David Gans Israël te Jeruzalem om de ark des heren op te halen naar de plaats en te bereiden. Wat hij nog meer deed, toen heeft hij de priesters genoemd. Hij heeft zelfs de hoge priesters Sadok en Abchator opgezocht. Die dienden te Gibeah en gezegd: Kom jullie. God heeft geboden dat dat een zaak van de priesterdienst is. Eeuwig verordineerd. En toen heeft David begrepen dat God, o oh, onbegrijpelijk wonder, voor zijn eigen ambten in staat. En voor de ambtelijke dienst borg is. En dat je met die ambtelijke dienstmanie knoeien moet. En met die ambtelijke dienstmanie met je verstand moet omgaan. Ja David heeft drie maanden goede lessen van de Heer geleerd. En als ik u dat alles zal voorlezen. Ga ik natuurlijk niet doen. Het onderwijs zal veel te breed worden. Dan sta ik. Dan zie ik deze wonderen gebeuren. Namelijk. En ook bij Rechja en Alkaia. waren een priester bij die ark. Hij gaat die priesters de plaats geven die God ze bevolen had. En dan lees ik ook wat ook in de wetgeving stond. Dan worden de trompetters geroepen en de zangers die worden geroepen. En met een grote schare komt men in Obed-Edom aan. En toen ben ik in het lezen van de schrift, op een bepaalde wijze mag ik toch wel zeggen, ...bepaalt mensen... ...hoe de heren Davids als de grote profeet inspireerde. Weet je waar hij al die dingen te boek gesteld heeft? Want er waren zangers... ...en die zangers hebben gezongen. Ik ga met u bladeren in het boek van de psalmen. En ik lees een bijzonder lied. Wij weten, natuurlijk kunt u dat weten... Dat bij de opbouw opbrengen van de Ark vele liederen zijn geschreven. We hebben daarvan gezongen uit 24, we hebben ervan 68, Psalm 47. Dat zijn allemaal liederen die uit die tijd dateren. Maar bijzonder is daar Psalm 68. In zijn volle luister openbaar geworden. We zingen het toch op hemelverdag, dag. Gevoerd een hemel op heer. En de kerker werd u buiten, o heer. En gezaagd u strijbe kronen met gaven. Tot daar mensen troost. Opdat dat wederhoorig kroost. Ja, maar dat wist David dat hij dat was toen hij dat zong. Bij u zou kunnen wonen. Nee. Toen ben ik gaan lezen. Wilt u meer lezen? Ik lees... Bij de opname van de ark, wat die kerk zingt, hoor maar. God zal opstaan. Zijn vijanden zullen verstrooid worden. Zijn haten zullen van zijn aangezicht gaan. De rechtvaardigen zullen zich verblijden. Het is een God die de eenzamen in een huis gezind, die gevangenen uit de boeien redt, die de afvalgen wonen. In Duitsland. O God, toen voor het aanschijn is Zie je, daar gaat de ork. En ze hebben 68 60 gezongen. Ze hebben gezongen, mensen, op weg. Ze hebben ook gezongen toen ze terugkwamen. Moet ik het u voorlezen? Ach, was print gebergen. Deze berg heeft God begeerd. De wagens God zijn 2 maal tienduizend. En zo heeft Psalm 68 vanaf Obededon tot het verblijf in Jeruzalem van vers tot vers ons de tocht voorgezongen. Ik heb nog een opmerking. Iets wat ook zo wonderlijk tot ons komt mensen. Wanneer ze de ark naar de eis van God, want die had zijn les geleerd, heb ik gezegd. En die ark opgenomen werd. En die priesters zeren onder het bezuin geschal, De ark op de schouder namen. De bomen zoals u dat weet. Ook de vorige keer u duidelijk gemaakt hebt. dat zit David en velen daar naar te kijken. En het blijkt dat er spanning heerste. Dat er opmerkzaamheid was. Ze hebben gedacht wat gaat er? Nu gebeuren. Gaat God mee of gaat God niet mee? En wat bewijs ik daaruit? Ik zie ze, die priesters. Ik hoor ze zingen. Toen ge voor het aangezicht is, volks uit. toch? wat zijt ge op bultige bergen? Eén stap. Twee stap. Drie stappen. Zeven stappen. Stop, zegt David. Wat stop? Luistert u mij. Het staat echt in Gods woord hoor. Ik lees in verband met dit ingrijpend gebeuren. De schrift. En zij droegen en het geschied als de ark des heren droegen. Zes treden voortgetreden waren. Dat hij ossen en gemest vee offerde. Heren, gaat u toch met ons mee? Toont u toch uw gunst? Zal die ark er dan toch komen? En dan plotseling staat die stoet stil op bevel van de koning. En er wordt een altaar gemaakt. En er worden ossen en varen geslacht. Als een bewijs van goddelijke blijdschap. Toen gij voor het aangezicht Uw volks opdoog. Toen hebben ze uit de vrucht gezien. Dat de Heer meekwam. En in die gang. Zo goedkeuring toonde. Er vielen geen doden. Gods gunst was er. De bergen daar verde. Wanneer we de symboliek van het woord begrijpen. Kan ik David ook begrijpen. Waarin bewijst God zijn goedkeuring en bepaalde wegen en bepaalde omstandigheden. God ging mee. De weg die voorgesteld werd, daar blijkt Gods zegen en goedkeuring in. En dat baarde verwondering en de bewaarde blijdschap. En het was een teken dat de Heer toch zijn werk aan hem volende zou. En dan kan het niet anders, of die ziel die moet in verwondering zeggen. O oh God, bent u ons niet als een reiziger die slaats inkeerde om te vernachten? Wat heeft hij daar die drie maanden wel gedacht? Wat moet er nog ooit van terechtkomen? Heb je dat nooit eens in je leven ervaren? Niet, o? Oh. En meent u toch dat u een ander leven kent? Er is een aarde die zo vaak zegt, heren, wat moet er nog van terechtkomen? U bent vandaag hier, ouders. Ga niet praten over wat voorbij is. U kent ieder in zijn eigen gezin, de omstandigheden, voor de geboorte, ziekenhuisjes, noem maar op. Tijdens de geboorte, de spanningen die er waren. En daarna, met alle verdriet soms, ook dat. Maar de weg is die ik u voor zou stellen. Bent u in de goede weg? Kunt u Gods gunst in deze weg ervaren? Zal de toekomst laten blijken dat de Heer met ons opgetrokken is? Toen heeft de Heere aan David betuigd dat het luisteren naar Zijn woord, buigen voor Zijn wetten, aanvaarden van de ambten, dubbele streep, Gods goedkeuringen weggedragen, dat is daar vlak bij obad Edom gebeurd. En dan ga ik nog even met u denken over David, over zijn huppelen, over zijn hart en over zijn offer en over zijn beleidenis. Maar we gaan eerst zingen. Een lied dat ze ook zongen bij de optocht. 47, vierde vers. Zing des hoogste eer opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom. Hoe hij van zijn troon geeft, de rijksgeboom, waar het al verbukt, edele gans verrukt, nu hun goddelijk licht straalde in nagezicht. Delen in ons lot, eren Abrams gods. het bevindelijk leven en de bevindelijke gangen die God in zijn woord leert, in het woord teruggevonden moeten worden de heer leidt door zijn woord stuurt door zijn woord, troost door zijn woord verkweekt door zijn woord dat is de orde Gods wanneer ik u deze dingen voorhield zou u kunnen vragen bewijs nu eens op grond van de schrift wat u gezegd hebt dat de Heer met David meeging Luisteren. En het geschiedde nu dat David en de Oosten van Israël en de oogsten van duizenden heen gingen om de ark des verbonds des heren op te halen uit het huis van obed Edom met vreugde. Zo geschiedde het doordien dat God de levieten hielp die de ark des verbonds des heren droegen dat zij zeven varen en zeven rammen offerden. Hoor je in de Bijbel. Het was een getuigenis dat God de Levieten hielp. De Heer gaf dus getuigenis aan zijn ambtelijke dienst op aarde. Nou, luistert u goed naar me. Dat kan je niet maken. Oh. Dat kan je niet nadoen. God geeft getuigenis aan die ambtelijke dienst. En dat is een oorzaak van geestelijke vreugde. En dan toont op dat moment de schrift ons de man naar Gods hart. Waardevol om te overdenken. Gaat dat niet over hij. Kom misschien wat breder op terug. Maar ik wil het even noemen. En David nu. Hij is erbij. Je zou hem bijna niet kunnen vinden. Als de schrift het ook niet voorgehouden zou hebben. Want hij is voorin. Voor de ark midden van de grote priesterscharen. En één ding is hij gelijk. Want hij draagt dezelfde kleed. Het lange, kleed dat de leviet droeg. Wit, rein, vlekkeloos. En dat kleed, ook de hoge priester droeg dat als hij diende. Dat viel tot over de voeten toe. Dat betekende, dat bedekte alles wat van vlees was. Als ons David getekend wordt, dan heeft hij geen kroon op zijn hoofd. Geen zwaard, geen spies, geen schild. Geen krijgskleding. Hij draagt het kleed van de dienende priester. Er is de koning... Als de dienaar gods ten voeten opgetekend. Een wonderlijke zaak. David nu was gekleed met een mantel van fijn linnen. Ook al die levieten die de ark droegen. En de zangers en genanja en de overste van de opheffing der zangers. Ze dragen allemaal dienstbaar. Niet één meer en de ander hoger en de ander beter, en die doet het veel beter en die begrijp je veel beter en die preekt wat duidelijker. Nee hoor, echt niet, wel. Samen onderworpen aan de zoete bedekking van het reine kleed, dat alleen maar rein is in het bloed en dat de dienaren volmaakt bedekt. Klees nog wat. En dat is een wonder dat ook geschreven staat. Ook had David een lijfrok, de linnen lijfrok. En die droeg hij over dat witte kleid. En wat was nou die lijn, mijn linnen lijfrok? Dat was het teken als de priester actief diende. Twee stukken wit lijnwaad aan elkaar gemaakt... Met twee banden die op de schouders droeg gedragen werd, Niet als een juk, maar als een teken dat God het op de schouders gelegd had. Wist u niet dat het ambt op de schouders gelegd wordt? Niet als een juk, maar een teken van, van verkiezing? Een teken van welbehaar. Een teken van goddelijke, bijzondere genade. Waarin je mensen, kinderen, de ambten die in Christus zijn op Adela dienen. De soevereiniteit van het profeet, priester en koning zijn. En als ze dienden, droegen ze de linnen ook. Wat ziet Israël dan nu? Wel, ze zien David... Niet met de heerlijkheid van zijn koning zijn. en Niet toegejuicht omdat hij zijn duizenden verslagen heeft. Maar ze zien hem bedekt onder het reinigende kleed van Christus gerechtigheid. En ze zien hem in, de, in het gewaad van de dienstbare. Ja, hij weet het. Hij is slechts... Theocratisch koning. Hij mag profeet zijn en dienen voor het aangezicht van zijn God. En weet je wat dat nu in zijn hart verwekt? Een wonderlijke blijdschap. Een innerlijke vreugde. Want hij huppelt. Nou, hij mag doen wat de kerk straks even mag doen. Van vrome volk. En u verheugt zal huppelen van zielen vreugd als ze hun wens verkrijgen. En wat leert mijn is Van een hartelijke vreugde in God door Christus. Dan zingen ze aan God gewijd, aan hem toe van zere wegen. Dat zijn die hoogtijden van die geestelijke vreugde in God. Soms. Vooral in het begin van het leven. Als Gods goedkeuring op de zier legt, kan je daar soms wel eens dagen uit leven. Later blijken het uurtjes van korte duurtjes. En soms is het zo genoten en zo is het ook weer toegesloten. Maar daarop weg, daar is een david die verblijft is in God. Hij huppelt voor het aangezicht van zijn God tot een teken van goddelijke verkiezing en goddelijk welbehagen. God heeft hem geëerd om zijn dienaar te zijn. Dat is de luister van de ambtelijke heerlijkheid. En dat is ook zijn sterkte in de strijd te midden van de drukkingen van het leven. Ik lees nog wat, Ik ga dat niet verder Kom komt nog wel op terug. Dat we ook wel even zeggen. Eerlijk Kastler, De ogen des Heer. Die zijn over de ganse aarde. En in God verblijft kind van God. Weet je. Die wordt bediend uit de bediening van hem die voor het aangezicht van zijn vader staat. Zoals de weg van de ontdekkingwerk Gods in Christus is. Zoals ook de geestelijke vreugde. Heb je niet eens jaks uit een, een oer. Maar als er gegeven wordt, kwast er even uit met Jezus, zoete bruid. En Jesaja zegt: Ik ben vrolijk in de heer, En mijn geest verheugt ze in de God, mijn zeils. Hij heeft me bekleed met de klederen des zeils. De mantel de gerechtigheid heeft hij me omgedaan. Zie je: David is blij in God. Slechts te voorsmaken. Kom een tijd van eeuwige blijdschap. Staat in de Bijbel. En eeuwige vreugde zal op hun hoogte zijn. Hier de voorsmaken. Zou je jaloers maken? Of niet? Wanneer komt de dag? Mag ik nog iets zeggen? Kom nog wel op dit onderwijs, als de Heer geeft. De Heer heeft het gezien. Ik zeg het met schroom, toch zeg ik het? De heilige staande gebleven engelen hebben het ook aanschouwd. Want ze zien altijd het aangezicht Ze vaders. Het volk heeft het ook gezien. Ja, de duivel ook. De duivel ook. Of dacht hij, als de Heer zijn kinderen geeft, als ze goed bij de hart zijn? Kan je niet maken. He? Dat de duivel daar geen aardig in heeft? Nou, zeg. En die staat al op volle wapenrusting. Want die kan de genade niet erover. Maar de vrolijke blijdschap wel. Nou en of. Wat zegt de Heer. Mans vijanden. Zijn zijn huisgenoten? Als ze dan zo godprijzend loven. Verblijdend in God. De Godstad raken. Het koninklijke huis naderen. Staat Michael voor de raam. Nee, ik denk dat ze er niet zoveel werk mee gehad heeft. De verborgen vereniging in God o Christus kent ze niet. In wezen was ze vreemd voor de man gebleven en de man vreemd voor de vrouw. Het is erg, maar waar. En helaas is het ook veel in de huwelijken zo je natuurlijke bang blijft. En dan kan je toch een vreemde voor je man zijn. En een vreemde voor je vrouw. En een vreemde voor je kinderen. Of niet, volk van ons. En als je dan komt, dan staat uh, het zingen, trompetten. Het is, het is te beluisteren, het klinkt tegen de berg Sions, ja. En ze gaan naar buiten, of liever, ze kijkt naar buiten. Hé, hey. Wat een wonderlijke op Is dat haar David? Haar David. Die heeft ze de drie maanden daarvoor ook meegemaakt. Toen die man met zijn God worstelde een oplossing in het leven. Toen heeft ze ook wel eens gedacht. Nou je zo God moet je niet er altijd zo diep doorheen gaan. Dank je wel. Of niet? En nu zie je de andere kant. En nu zie je een, een God man. Weet je wat de schrift van me zegt? Toen zij nu de ark des heren inbrachten, stelden ze die in haar plaats enzovoorts. En het schiet als de ark des heren in de stad kwam, dat Michal zelfs dochter door het venster uitzag. En als ze nu de koning David zag springend en huppelend voor het aangezegde Heren, verachtte ze hem in zijn hart. Waar zei ze? nog zei ze? Verschrikkelijk zeg. Als je op deze wijze uiting moet geven aan je dienst van God. Nee, dan maar liever niet. Maar wat er nu verder volgt, maar dat zou ik ook wel zeggen vanavond. En neemt die les dan maar mee. Als je een beetje goed bij je hart mag zijn. En verklaard in de waarheid. En meegenomen in de waarheid. En je nog een denkt dat je vol bent in God. als een wonder. Hou ik er goed rekening mee hoor. Dat ze meekijken in je leven. Alleen. Alleen. En dan ga ik eindigen. Daar heeft nou die vijand scheelt en vurige pijlen nog gespeeld. Heb je meegeluisterd? Heb je ook wel eens vrolijk in God geweest? Hm? De wegen die God kwam te houden. Al begreep je er soms helemaal niks van. En toen kwam ik niet tegen jullie te zeggen, maar ik heb in die loop van de maan natuurlijk allerlei omstandigheden meegemaakt met jullie. Wonder dat je hier eigenlijk nog zit, hè? Of niet? Dat hij zijn weldadigheid nog tot, tot moment betuigd heeft. Ja. En ook blij in God dat je hier zitten mag heer. Wat een onderscheid. He. Hoeveel gezinnen verdrinken in de wereld. En een ijdele God. Dat je mag hier nog zitten. Samen. Zo hier bij elkaar. En. God was aan me zijn. En die ondersteunde mij. Diezelfde God. Die begint en vol eind, Die gisteren heen net tot de neer, Die mocht ook uw kinderen Vergun om straks mee te mogen huppelen, weet je wel, van dat vrome volk en nu verheugd zal huppelen van ziel Kinderen, God, hier bij aanvang een weinigje ervan beleefd. <kijkt> Soms wel eens gedacht dat het nooit meer terug zou komen, Oh niet? Maar straks hoor, hoor je ze zingen het lied van Mozes en het lam, ga je even wel. Geblijf dezelfde, doorheer Heer, gezeid vanouds, me toeverlaat, mijn koning, amen. Ere, we hebben lang niet willen eens kunnen zeggen wat we gedacht hadden. Het geeft ook niet. Als er maar gezegd is wat u wilde. En dat het op de plaats kwam wat u behaagde, En dat we de winst mee mogen doen. En dat die harpes mee getokkeld heeft vanavond. En een ogenblik mee Achter die ark gevoerd de hemel op volle de kerker werd u buiten weer, gezaagd uw kronen En hoe vrolijk gaan die stammen op, naar Sion's God gewijd top op, met Israels achpere vader in. Laat de prediking, de uitlegging, de schriften door uw geest ingelegd zijn in vele harten. Tot bekering, tot lokking en kom ga met ons doen als wij. Denk aan deze ouders met hun zaad. Hun gezinnen mogen zijn als de gezinnen van Obed-Edom. Wat een wonder zou dat zijn. Dat er geur van het gezinsleven naar buiten in ging uitging. En men hoorde, de Heer heeft dat gezin gezegend vanwege de ark. Bewaar en over de wegen, reinigen tekort om Jezus wel. Amen. We zingen... 48, dat is ook gezongen met de opheffing van de ark. Zesde vers, want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Daar dood toe zal hij ons geleiden. Het zesde van 48. De zegen des De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zijn u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.